Al eerder haalde Fokker een orde van 150 miljoen euro binnen om de bekabeling van de JSF te gaan verzorgen. Vorig jaar hebben opvallend veel kinderen een vergiftiging opgelopen door vloeibare wasmiddelen. Dat zegt het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Vorig jaar kwamen er 445 meldingen binnen van kinderen die vloeibaar wasmiddel hadden ingenomen, ruim twee keer zoveel als in 2011. In meer dan de helft van de gevallen ging het vorig jaar om meldingen over kinderen... die waren blootgesteld aan liquid caps. Dat zijn capsules van oplosbaar folie gevuld met vloeibaar wasmiddel. In de Tour de France is Alberto Contador afgestapt na een valpartij. Contador was een van de belangrijkste kanshebbers voor de gele trui. Hij stond negende in het algemeen klassement. Eerder stapte een andere Tourwinnaar af, Chris Froome...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 A12 van Utrecht naar Den Haag voor Nieuwebrug 4. A13, Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 11 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 4. A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond 4 kilometer. A27 van Gorkum naar Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Take me higher than I've ever been before. I'm holding back, just wanna shout out, give me more. Dreaming Met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeris. Zomeris.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 Ook op internet. wwwzfm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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Yeah, come on. Dance for me, baby. <laughs> yeah. Uh-oh, you feel like... Alright. Come on, don't stop now. You done did it. Come on, uh, yeah.